De omroep voor Goorle en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via All right now everybody, quiet, listen to me. Right now, ladies and gentlemen, it's showtime. This is what it's all about. Let's take it from here. You're gonna dance until your feet fall off. The new sensation of the nation, no doubt. Make some noise out there! Would you do a little something for a little party music? Are you guys gonna like kick it old school? Let's get down to business. Martin von den Hout. Wat een geweldig liedje zeg! Nita Rossi, Untrue, Unfaithful, That Was You uit 1965 alweer Goedenavond, welkom bij een nieuwe Break de Week Het is 24 april 2019, het is 4 over 9 inmiddels Goedenavond, welkom bij een nieuwe Break de Week Tot 11 uur vanavond hoor je hier de beste soul, funk, disco, jazz en uh, ja, dat allemaal op de lokale de goede Goedenavond. En het is um, ja, de, de, een beetje de afsluiting van een, um, een heel zonnig. Een heel zonnige, ja, week kunnen we wel zeggen. Dus uh, daar doen we nog even de soundtrack bij. Quincy Jones is dit. Ja, hij was lekker, of, uh, lekker bezig die periode, Quincy Jones. Dit uh, kwam van het album The Dudes. Dit was uh, toch wel het, uh, het meest succesvolle liedje daarvan. Uh, samen met de uh, vocalen van De Doen. En uh, vorige week uh, heb ik uh, Razzmatazz daarvan gedraaid. Paddy Austin die doet daar de vocalen op. Die deed ook mee op, uh, op deze, een beetje op de achtergrond. En ook uh, One Hundred Race samen met uh, James Ingram stond op die plaat. En uh, laatst ja, laat nog overleden, helaas. Uh, dit was trouwens niet het origineel. De originale afname die is van uh, Jazz Janko. Dus een uh, multi-instrumentalist. En uh, hij maakte het origineel van uh, I Know Carida. Ook wel leuk om nog even te vermelden... is uh, op deze plaat deed Steve Luketer van uh, Toto... Die deed uh, de gitaar. En uh, Herbie Hancock, die komen later ook nog solo tegen. Maar die deed uh, Defender Rhodes op, uh, op deze plaat. Quincy Jones en uh, I Know Corrida. Uh, ja, het begin van een nieuwe breekde week op deze 24 april 2019. Dit is uh, Mara, iets recenter. Mea van her favorite song. Friday night van haar favorite song het leuke van deze man is uh, hij wilde in het begin van de carrière wil hij, hij wilde eigenlijk rapper worden maar in die tijd ja, het was het nog nogal vrij duur om, uh, om al die zeg maar, om die te samplen. Dus weet je wat hij dacht? Ja, dan maak ik zelf maar gewoon hele fijne soul- en funk platen. Um, eigenlijk verdient hij een standbeeld. Maar um, het, wat hij ook uitbrengt, het doet eigenlijk nooit wat bij, uh, bij deze man. Mea Harvon. En um, dit was her favorite song. Met ook nog vocalen um, vocale van Jessie Ware. En um, ja, dat is ook weer zo'n um, talent dat we maar niet wil doorbreken hier in Nederland aan, maar aan de andere kant van de Noordzee wil het allemaal, maar hier wil het maar niet. May Harvon, het kwam van zijn meesterwerk uit 2013, Where Does This Door Go? Ook nog Backseat Lover staat er ook op, ook een hele fijne plaat uh, is dat. Uh, er staat ook een samenwerking op met Ken Riddle die nu nog niet uh, bekend was, dus dat kun je ook checken. Daarvoor um, Quincy Jones en I Know Corrida, uh, hij maakte dat, uh, hij produceerde natuurlijk heel veel voor Michael Jackson, uh, midden in uh, Off The Wall en Thriller, gemaakt, hij gewoon even het uh, het album The Dude, alsof het niks was. Ondertussen produceerde hij ook nog voor uh, The Brothers Johnson, Stomp, uh, van, van, van zijn handen. Hij produceerde dat, ook uh, George Benson met uh, Give Me The Night. We mogen nog maar dankbaar zijn, uh, die, uh, die Quincy Jones, voor al die waanzinnige producties en popmuziek die, die hij uh, die, die heeft gemaakt en geproduceerd. Er is ook spul uit. Dit is een nieuwe van Anderson Paak en Smokey Robinson. Make it better. So now how could we both forget Telling each other we're the one We would make love would At make the drop of a hat Remember that? Yeah I remember you and me you and Closest me. any two can be Now we're strangers in the night in the Awkward night. and uptight Oh baby, do you want me? En de paak en uh, Smokey Robinson. Een levende legende, die laatste. Uh, die, hij leeft nog steeds. Motown, uh, daar, daar heeft hij natuurlijk heel veel voor gedaan samen met The uh, Miracles. Nieuwe single van uh, En de paak Heet Make It Better. Komt van het nieuwe album Ventura. Wat uh, wederom is geproduceerd door Dr. Dre. Het vorige album, dat uh, nou, scheen nog geen half jaar geleden. Dat was uh, Oxnard. Vond ik persoonlijk niet zo heel erg. Was ook heel erg um, hiphop georiënteerd. Maar dit is weer een beetje terug uh, naar de roots. Beheer een beetje uh, Malibu-achtig. Ja, is fijn. Nieuwe zin van Anderson Paak en Smokey Robinson. Make it better. Nou, dat doen ze wel, hoor. Zo. En uh, jongens, hoor toch eens hoe die bas is. Hoor oh, nou. Is Larry Graham. Hij zat natuurlijk in Sly in de Family Stone. Daar doe ik volgende uur nog iets van. Maar dit is van hemzelf. Graham Central Station. And hair, people ask me everywhere. Hey, they say, Is that really all your hair? I just tell them that it ain't, ain't, ain't. Oh, well, it sure don't mean that now I can't 'Cause I just don't believe it's fact your man by the length of his hair We zitten er ook in, Graham Central Station, met Larry Graham natuurlijk. Eén van hun uh, fijnste liedjes en uh, zo die hebben er nogal een hoop gemaakt toch? Het was her daarvoor uh, de nieuwe single van uh, Anderson Paak samen met Smokey Robinson en Make It Better. Zullen we effe, effe hip hiphop classic doen? Ja, doen we ook af en toe. Vorige week uh, heb ik ze ook gedraaid, dat was met het andere eentje van ze. Het was Hip Hop Hooray, ho! Maar dit is uh, die andere, en dit was volgens mij de eerste, dus die zat er net een jaar voor. Low P.P. Noddy by Nature, Hip Hop Classic, OPP, wat uh, stond voor ja, other people's pussy, other people's penis en uh, other people's property. Noddy by Nature, OPP met ook nog uh, samples van Melvin Bliss, zijn uh, Synthetic Substitution en de Jacksons 5. ABC, die zat er ook uh, natuurlijk in. Die hoor, die, die hoor je duidelijk uh, na die bij Nature en, uh, en OPP. Af en toe dan uh, schotel ik je ook iets uh, nieuws voor. Er is een, een nieuw live album uit van um, Beyoncé. En uh, dat heet Homecoming. En dat is nou, best een, uh, een bijzonder album. Een, een live album. Om het feit dat het uh, de live show is. Die zij een jaar geleden op Coachella gaf. Dat was een, alleen een bijzonder optreden. Alleen om de reden al dat zij de allereerste... Uh, zwarte vrouw was die headliner was op dat festival en bovendien was dat volgens mij ook wel een uh, waanzinnige show die ze, de, zij daar gaf samen met uh, nou, zo'n 150 uh, danseressen volgens mij en echt gewoon heel de set heel de setlist die staat er gewoon op zelfs uh, de nummers die ze live deed uh, met uh, die andere twee dames van Destiny's Child die staan er ook gewoon op er staan ook uh, twee nieuwe live bonus tracks op dat zijn IBINAN en dat is deze. En nou, die wil ik je dan graag laten horen. Het is een koffer van Mace. Before I Let Go. Cause I say it's champagne I did the damn thing Dirty Diana Singing and dancing all in the rain. Ooh, I just wanna have a good time Turn around, get inside And twirl yourself to the right now Ooh, funny hop, funny hop, drop, pop Cross your legs, turn around and clap and Shuffle to the left, let's glide now Captain Roe, roll. on, step on, step on, step on. Stef on, kick on. Something you see. Swag the right, surf the left. Work the middle till it hurts a little. Ja, je kan vinden van wat je wil, maar. Dat het een uh, waanzinnige is aan de rest is, dat kun je niet ontkennen. Beyoncé! En ik noem het dan maar even de nieuwe signal, Before I Let Go. En uh, ze heeft trouwens ook uh, haar laatste album, Beyoncé, van, van drie jaar terug. Die heeft ze nu ook uh, op Spotify gezet, sowieso alle dingen dus uh, dat kun je beluisteren. Beyoncé, Before I Let Go. Ja, en dan heb ik toch even de neiging om ook het origineel uh, aan je laten horen van een band die al uh, nou, bijna vijftig jaar bestaat. Mace met op de Frankie Beverly. Dit is het origineel, Before I Let Go. You made me high. I miss you. En zo merk je dat uh, Beyoncé eigenlijk helemaal niet zo gek veel veranderd heeft. Dit is namelijk het origineel. Before I Let Go van uh, Mace en uh, Frankie Beverly. Het is uh, brede week waar je naar luistert. Het is 24 april 2019. Um, Goedenavond. Ja, vijf, vijf over half 10 is het. En um, zullen we even terug naar de 80s? Even terug naar de 80s. ja. Even lekker discoën. Begin jaren 80. Net niet top 10 volgens mij. Pratic, Cowley and Sylvester and Do You Wanna Funk? Ja, Do You Wanna Fuck With Me had ook gekund, want ze waren allebei uh, hartstikke gay. Beide vroeg uh, gestorven, uh, volgens mij de een op 32-jarige leeftijd, de ander op 41-jarige leeftijd. Allebei uh, aan AIDS. Bij, bij Patrick Cowley dacht ze in eerste instantie nog dat het misschien wel om een voedselvergiftiging zou gaan. Maar dat bleek later toch niet. Ze zijn uiteindelijk uh, allebei uh, gestorven, dit, uh, dit gay koppel, uh, aan uh, de gevolgen van AIDS. Of ja, koppel... Ik weet niet of ze... ze met elkaar hebben gedaan? Ik heb geen idee, ik wil het ook eigenlijk helemaal niet weten. Maar dat ze gay uh, waren allebei, dat, uh, dat was in ieder geval hartstikke duidelijk. Het was even een stukje disco uit uh, de jaren 80. Patrick Cowley en Sylvester, Do You Wanna Funk. Goedenavond, het is uh, Break de Week met de beste soul, funk, disco en af en toe ook een uh, mespuntje jazz. En af en toe dan uh, draai ik in dit radioprogramma ook iets nieuws. En ik heb deze vorige week voor de eerste keer gedraaid. Het is al een tijdje uit. Er is ook een nieuw album van deze gasten. Ze heet The Motor. Dit is de nieuwe single. Highly Compatible. Dit is een fijne nieuwe single van uh, deze gasten. Ik wist niet eens dat ze al zo uh, lang bestonden eigenlijk. Uit, uh, sinds 1998 zijn ze al bezig en dit is uh, de nieuwe single van uh, The Motets, Highly Compatible. Er is ook een uh, nieuw album, ik moet dat nog checken eerlijk gezegd, maar dit liedje klinkt eerlijk gezegd al heel erg fijn. Had ik het net nog over Maze die bijna 50 jaar bestaan. Deze gasten die vieren dit jaar een 60-jarig jubileum. En uh, wat hou ik van ze? Wat hou ik van deze gasten? Inmiddels waren ze met z'n zessen. Van het album The Heat is on. Nou dat moeten we niet te letterlijk nemen nou. Is dit fight the power? Icy Brothers. fight the that be. Got so many Onge ongekend, ongekend, al 60 jaar bestaan ze, dat die gasten allemaal hebben gemaakt. Ik zei het, inmiddels waren ze met uh, z'n zessen, oorspronkelijk waren ze natuurlijk met z'n drie, de IJsley Brothers. Maar dat kwam op een gegeven moment door het, uh, het album 3 plus 3, daar uh, nou, deed je eigenlijk dus een nieuwe generatie aan uh, IJsley Brothers op mee. Dit was Fight the Power, de gecensureerde versie. Och man, de volgende keer dan doen we de andere. Want kut de hele tijd doorheen, Dat moet ik niet hebben. Even terug naar het begin van de Zero's. Uit België kwam dit. Belgisch project. Eurohouse, zo wordt het genoemd: Marchilago, Los Americanos. Get it on the Fuji, the working man of Pablo. Een klein hitje was het. Het uh, stond in de tipperaden, verder kwam er niet. Mochilago, Los Americanos. Daarna ook nooit meer van uh, wat we noemen deze kast wel leuk en uh, heel erg zomers en dat kunnen we goed gebruiken dan, dan weer eens nieuws Khalid en John Meijer die hebben een, uh, een nieuwe single sowieso uh, afzonderlijk van elkaar zijn ze lekker bezig die Khalid die staat in de hitparade met Talk samen met Disclosure. John Meijer met uh, zijn nieuwe single I Guess uh, I Guess I Just Feel Like ja yeah, dat is hem uh, hele mond vol maar samen doen ze het ook op deze Out of My Head You won't forget me, no Cause the days get better when you're here So I gotta keep in there. Going crazy and I just can't get you out of my head I've been seeing the atmosphere I feel it in the air Getting crazy and I just can't Khalid en John Mayer, Out of My Head, Fijn uh, nieuw liedje van uh, die twee. Er is ook een uh, nieuwe album uit van uh, Khalid. Free Spirit heet dat. Ja, en dan de Tramps, die ken je natuurlijk hè, van meerdere fijne liedjes en uh, ze hebben Disco Inferno en Disco Party, allebei uh, in, uit de tipperaden. Disco Inferno werd uiteindelijk de classic. Ik kies nu, nu voor die andere, Disco Party, de Tramps. Ja, yeah, dit is fijn Lekker disco, uh, uh, disco party. Nou, ons uh, discofeestje is al uh, nou, bijna een uur bezig. Maar we gaan nog ruim een uur door uh, tot de 11 uur vanavond. Breek de week op Lucas op geworden met uh, de beste soul, funk, disco. En af en toe ook een mespuntje jazz. En deze die past uh, nou, heel goed bij het weer van de afgelopen dagen. Cool and the Gang uit hun begintijd. Een 70s-periode, Summer Madness. Dit is het lokale Omgoole Regio -nieuws. Jan Naikens is niet meer. Hij is inmiddels begraven. Jan Nijkens is 100 jaar geworden. Jan Naikens was een bekende Brabander, een levenskunstenaar... die op papier en op het toneel gewoon durfde te dollen met de wereld. Hij was officieel hoofdonderwijzer. De uitvaart van Jan Naikens was een echt wagenspel met veel muziek... En veel bombari, want daar hield hij van. Drie voertuigen zijn afgelopen dinsdag betrokken geraakt bij een ongeluk op de N269. Niemand raakte erbij ernstig gewond. Er was namelijk een tankwagen die opreed tegen een personenwagen. Die klapte vervolgens tegen de achterkant van het bestelbusje. Ook moest er een ambulance hulp bieden. Maar er was niemand die mee moest naar het ziekenhuis. Wel is de bestuurster van de personenauto nagekeken... Een rijbaan werd toen ook afgesloten en dat zorgde voor vertraging op de weg. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goorl en Riel komen erbij de beide 24 graden. komende dagen gaat de temperatuur naar beneden, naar de 18 graden. Komend weekend wordt het weer fris met 13 graden. De nachttemperatuur ligt op 6. Tot zover het lokale Omgoorl regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokale Omgoorl. Ik las een berichtje in het ochtendblad. Over iets dat ogenblikkelijk mijn aandacht had. Meer en meer mensen rijden alcoholvrij en meteen dacht ik dat geld dan voortaan ook voor mij. Want ik had het eigenlijk al veel eerder willen doen en toch dronk ik dan weer wat voor mijn goede fatsoen. Maar de keuze is aan mij, dus rij ik alcoholvrij. Heb ik mezelf beloofd. Ik heb geen boter op mijn hoofd, wel een sticker op mijn uit. Ik kom er graag vooruit. Ik rij alcoholvrij. De donderdagavond bij de lokale omroepgole is podiumbreed.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 We gaan naar 4 en 5 mei.nl Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sound Stilberg. Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. for no no yeah I just want to tell you right now that uh, I believe I really do believe that something's got a on. Feels so strange Ja, daar moest ik afgelopen week even aan denken. Afgelopen week was het natuurlijk uh, afgelopen zaterdag één jaar geleden dat uh, Avicii overleed. Hij simpelde dit in een van zijn grootste hits. Het was Etta uh, James. en Something's Got A Hold On Me. 1962 is het jaar van afkomst. Maar de meest essentiële zin. Dat is toch It Must Be Love. En zo so is het maar net. Tweede uur is begonnen, officieel nou, 24 april is het 2019, het is 7 over 10, welkom bij Tweede Uur Break de Week, de beste soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz. En dit is de BB&Q band, afgelopen weekend nog gedaan, barbecueën. BBQ-band! BBQ stond in dit geval niet voor barbecue, maar voor uh, Brooklyn Bronze en Queens Band. Maar ik had wel uh, afgelopen weekend uh, gebarbecueerd, voor de eerste keer uh, dit jaar. En uh, dan is dit wel een beetje de soundtrack daarbij hoor. BBQ-band, Genie had je natuurlijk onder dat waren de hits. Maar Starlet, hè, wat de top 40 ook nog uh, gebruikte hè, in dat programma. Over uh, barbecue gesproken, dit is ook wel een uh, barbecueplaat, toch? Bo She's on Fire. barbecue she's on fire yeah boy. Boris. hij deed mee aan het tweede seizoen van uh, Idols en hij uh, versloeg toen in uh, de finale. En toen kwam ook nog eens uh, de buutsinnel When You Think Of Me uh, Binnen op nummer 1. Stond daar ook drie weken. Daarna hebben we eigenlijk jaren niets meer van hem vernomen. En opeens kwam er een, een singeltje uit van ene Bo Saris. En dat bleek dus diezelfde Boris uh, te zijn die jaren geleden uh, het tweede seizoen van Idols won en um, onder andere dit liedje de, bracht hij toen uit ook The Addict uh, weet ik nog wel dat was ook een liedje dat uh, toen uitkwam fijn, fijn, fijn, fijn, fijn, fijn. Boris, of uh, ja, Boris Harris in dit geval tegenwoordig heet hij weer Boris dit was um, She's On Fire daarvoor de BB&Q Band en Starlet Starlet en dit is Harold Melvin yeah. samen met de Blue Note Steady Panic op vocale bad luck You might try to do Bad luck fella's got to hold on you Losing money About to lose your home Done lost your woman And everything you own Love is plain mistakes Their chances go around But if you want to know the truth about it I'll tell you what's proven you Down, yeah God, is hot but the book is you for ever since you got walk around in a day with your pockets back gonna see a woman and she ain't even there sing the wisdom and all your track of time the more I think about it I think you're about to lose your mind some people call it jinx, some say it ain't my day But if you want to know the truth about it, it'll tell you what's pulling you Hey yeah yeah that chances go around. But if you want to know the truth about it and tell you what's pulling you down, down, down, down. Bad love. Yes, sir. You've got bad love. Phil Melvin en de uh, Blue Notes. En uh, Bad Luck. If you don't know me by now, uh, hey, later een, een hit in de uitvoering van uh, Simply Red. Origineel was van hun. Uh, ook Don't Leave Me This Way was van hun. Uh, ze hadden ook nog The Love I Lost. Dit was uh, Bad Luck. En misschien kun je wel uh, beter geen geluk hebben dan, uh, dan slecht geluk. Teddy Pendergrass, uh, dat was natuurlijk de zanne, hè? ondanks uh, dat het Harold Melvin en de Blue Notes is. Maar uh, Teddy Pendergrass die had natuurlijk ook nog uh, solo, hè? hij uh, scoorde solo, Bitkens is dus denk ik, Love TKO. Uh, je had ook nog uh, Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose, had je ook nog en uh, You Can Hide From Yourself. Dat zijn uh, een paar titels van uh, Teddy Pendergrass solo. Harold Melvin en de Blue Notes, Backed Luck. En uh, ja, we gaan door met uh, deze break de Week. Daarvoor, uh... Oh ja, ik moet ook nog zo meteen even, even iets nieuws uh, laten horen. Ik ga zo meteen ook nog iets nieuws laten horen, want die... Uh... ben ik nou geskipt, maar ik heb, ik heb hem nog zo meteen nog. Ik heb hem nog zo meteen voor je. Nu even terug naar de 90s Crystal Waters. 100% Pure Love. En als dit uh, programma nou uh, een uur later uitgezonden zou worden, hoe laat was het dan ongeveer? And I'll be by your side I've come to take you there Show you how to care Just be aware That you'll have to share I want you love I want it tonight meest van Gypsy Woman. She's homeless. En dan meen ik het. In de jaren negentig. Later ook nog in de zeros. Van Destination Unknown was dat. Leuk clipje ook erbij. Dit was een andere van Ook uit de 90s. 100% pure love. Deze gasten die ken je dan weer van. Change of Heart onder andere. En A Lover's Holiday, dat is toch wel hun bekendste. Maar ze bestaan nog steeds. Ik heb het over de band Change. En vorig jaar toen kwam er een uh, nieuwe album uit: Love for Love. En uh, ze zijn nog re nogal redelijk snel met het uh, uitbrengen van singles, uh, die gasten. Ze hebben er nou weer eentje: Change, de nieuwe single. Dit is Too Late. Nieuwe single van Change, Love is Holiday, Change of Heart, redelijk succesvol, begin jaren 80, Glow of Love. Dit komt van het nieuwe album, maar wel nieuw, vorig jaar kwam het uit, Love for Love. En de nieuwe single van Change, uh, Too Late. Over een over nieuwe album gesproken, afgelopen vrijdag kwam het uit. Een nieuwe album van Lizzo, Cause I Love You. En dat is deze week de album van de week. Maar de single Juice die erop staat, deze dus, dat blijft toch wel de beste van heel de plaat. Lizzo, I've got gotta be looking like red goo oh, Little like a crystal ball, that's cool, baby So is you, that's how I roll If I'm shining, everybody gonna shine yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try you know. I like I like make it better over the time Now you They know. just say I'm not the baddest, bitch, you like. <laughs> ain't my fault You'll be sure. oh, If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, go. I was born like this, don't oh. even gotta try. Yeah, you know. I like to okay. make it better over time. Yeah, you know. Worden we toch weer uitgelachen op het einde Lizzo en Juice Afgelopen vrijdag Toen kwam het nieuwe album uit Cuz I love you En er staat van alles op Hiphop ook uh, Nogal wat Ook uh, Zelfs een, een, een Ja een rook. Ja ze ja, heeft wel iets ver weg Van gitaar Ja zit erin nog De titeltrack Het was uh, Lizzo En uh, Juice Ja lekker woensdagavond Breek de week hè, Radiootje aan Lekker soul, funk Disco Af en toe Mess met je jazz En dan Juice on the side hè. Lekker sap Volgende plaat Even Ja, kijk. Prince. Afgelopen zondag. Alweer drie jaar geleden dat hij overleed. En we kunnen het nog steeds niet accepteren. 35 jaar geleden. Toen um, bracht hij een van zijn meest succesvolle platen uit. Purple Rain. En daar stonden nogal wat hits op. Uh, kunnen we wel zeggen. Let's go crazy. De titel trekt natuurlijk zelf. When Dove's Cry stond erop. I would die for you. Maar... Ja, hè? als we toch uh, bezig zijn in de sol uurtjes dan denk ik, laat ik hem dan maar gewoon even wat onderkennis van hem draaien. Ook nog wel leuk, uh, die Lizzo, die heeft ook gewerkt met uh, Prince. Dat is ook wel leuk. Maar dit stond uh, op die plaat Purple Wayne, dit jaar 35 jaar oud. Prince, baby, I'm a star.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 Pretty face. Oh, what a gorgeous pie. Twee weken terug, na anderhalve week, was het uh, Racket Store Day. Daar komen, komen allerlei uh, speciale uitgaven komen er dan uit en ik kocht uh, het uh, Woodstock, uh, ja, de, de, de uitgaven zeg maar, de Woodstock set die hun gaven daar 50 jaar geleden op, uh, op vinyl voor het eerst. Sly Stone, uh, Sly and uh, the Family Stone, My Lady. Helemaal niks gedaan, uh, geen hit gehoord hier. Uh, daarvoor uh, Prince, Baby I'm a Star en hij was uh, natuurlijk uh, ja, heel, heel erg geïnspireerd door Sly, Sly Stone. Baby I'm a Star van uh, Purple Rain. Het album wat dit jaar 35 jaar oud is. Komt uit uh, 1984. En dus je uh, in the Family Stone. Dit is helemaal nieuw. Leaf Feels and the Expression, the newest in all. You're what's needed in my life. First of all, finding words to express my feelings Is almost impossible to do When it comes down to talking about you You're more valuable than gold, girl Than anything else in this world. And I'm so proud to say you're my girl. You're what's needed in my life. not only just me So many people that have met you I'm sure they will agree You're so considerate of others So heavenly You're everything Alsof het al 50 jaar uit is, hè, dit. Maar het is helemaal nieuw. een nieuwe zin van Lee Fields and the Expressions. Laatste toon. Yo, what's needed in my life? Hij gaat wel al zo lang mee, hoor. Maar er zit nog helemaal niks van slijtage op. Lee Fields and the Expressions van het nieuwe album It Rains Love... Ook uh, dat een heel uh, fijne album. Liefheels and the Expressions. Yo, what's needed it in my life. Maar je weet het, na een nieuwe krijg je altijd een oude. En in dit geval is die van Jill Scott Heron. Gun. Brother man, now he's living in the ghetto. Where the dangers show no real. Well, when he's out late at night. If he's got his head on right. Well, I'll let you. Other man say he's fate a gangster, messing with people just for fun. Just ain't that special? Yeah, I got the Constitution on the run. 'Cause even though we got tried right to defend our home. gitaarstolen zit er ook in. Jail Scott heron Ook van de Battle. Dit was Gun. En, uh, ja, van de jaren 80 gaan we dan in één keer hup, zo door naar uh, de jaren 90. Dit was een uh, heel klein succesje voor um, Grant Nelson. Hij uh, ging de samenwerking aan met de Braziliaanse lettingband Negro Can. En uiteindelijk kwam daar dit heerlijke zomerse liedje uit, want ja, het is toch een beetje de afsluiting, hè. Van tussen vanavond en uh, morgenochtend hier op, uh, op de log. Even nog wat afsluiten met wat zomerse liedjes, hè. De mooie dagen die we de afgelopen dagen gehad hebben. Dus karavest! met mijn geboortejaar, maar verder dan de dipperradio kwam het niet. Uit de zomer van 2000. Negrocon en uh, Cadavet. Een Braziliaanse letting dan weer gemixt door een, uh, ja, een Londenaar. Ik ga je nog één uh, nieuw liedje voorschotelen. Het een nieuwe India Arie. Die ken je misschien nog van video. Dit komt van haar nieuwe album Worthy. De nieuwe Sinno. En die is... Stelly love. van India Airy, Steady Love. Zullen we dan even naar, van uh, Steady Love naar Rocksteady. Lijkt mij een uh, goed idee in ieder geval. Uit 1972 van het album Young, Gifted and Black. Daar was dit toch wel uh, de hit van. Nou wel, hit. In Nederland niet toch. Arita Franklin, Rocksteady. Peter Franklin, Rocksteady, Queen of Soul. Tot zover uh, breek de week voor deze 24 april 2019. Ik heb er nog eentje voor je. Het is niet van uh, King B, Back by Dog Dement, maar wel het origineel. Ik had hem nog beloofd, deze man. Herbie Hancock, uit 1969, 50 jaar oud. Wiggle Waggle, ik spreek je vrijdag.